Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws, 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Na 12 uur op het politiebureau is de Britse ex-prins Andrew weer vrijgelaten. Het onderzoek naar hem loopt nog wel. Hij wordt ervan verdacht dat hij vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld aan Jeffrey Epstein verder vandaag in het nieuws. De sloop van de panden die verwoest werden door de explosie in Utrecht van vorige maand is begonnen. Bewoners die hun huis kwijt zijn kwamen kijken en ze missen wel wat van de gemeente. Persoonlijk contact. We hebben bijvoorbeeld een wijkbericht gekregen dat er nu gesloopt ging worden. Terwijl we allemaal contactpersonen hebben en het leuk was geweest dat ze gewoon even gebeld hadden. Ja, dat hoorde je bij Hart van Nederland. De omstreden Vredesraad van president Trump is voor het eerst samengekomen in Washington. Volgens Trump zelf is het nu al een enorm succes. Ik heb wat boards. Het peanuts compared to dit board. Ja, het ging bij die eerste bijeenkomst vooral over de wederopbouw van Gaza. Er is veel kritiek op de raad, omdat het lidmaatschap minstens een miljard kost en Trumps macht wel erg groot is. Veel Europese landen doen er daarom ook niet aan mee. En Kjeld Nuis is op zijn 36e nog niet klaar met schaatsen. Hij gaat nog zeker een jaar door, en misschien zelfs wel twee. Hij won vanavond brons op de Olympische 1500 meter. Of er echt niet nog een spelen in zit, dat laat hij nog even in het midden. Als de winterspelen in Nederland zijn, wil hij zich nog wel een keer kwaad maken, zegt hij. Ik heb het weer nog voor je. Het kan een graadje vriezen vannacht. Morgen begint de dag met regen of zelfs natte sneeuw... en dan wordt het 3 tot 9 graden. En tot zover het 50 Jacht Nieuws. Dank je wel, Eva. Krijgen de situatie op de weg op dit moment geen verdragingen? Wel, flitsers. De A2 richting Maastricht bij Beek, 245,7. A6 richting Muidenberg bij Almere, 50,2. De A9 richting Diemen bij Oudekerk aan Amstel, 22,2. De A12 richting Maarn bij Bunnik, 65,3. En de A74 richting Tegelen bij Tegelen. De paal 100,8. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersalkworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel, Aldi. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.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 Zeg ja, meteen kip of ei, wat was er eerder? Coca-Cola of Pepsi? Eerst Bruno Mars en I Just Might. Radio Take it to the floor Ooh, You gotta get down You know what to do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 Lene en Love Me Not. En kip of ei is weer de vraag. Wat was er eerder? Coca-Cola of Pepsi? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. En een hele goede avond, Gerben. Goeie avond. Ja, ik vind het leuk. Jij hebt een sterke mening. In ieder geval over de twee producten. één van de twee producten ja nee Coca Cola is sowieso cola en uh, Pepsi ja het, het, de naam zegt het alleen eigenlijk al genoeg hè <laughs> eigenlijk wel ben jij dan ook zo iemand eigenlijk die wel. dan als je in zo'n horecazaak zit en je zegt ik wil uh, nou een ja, colaatje nee. en ze zeggen is Pepsi ook goed nee. Nee, ja, dan heb ik toch niet, ja, nee, dan neem ik toch wel vaak Pepsi, hoor. Ik ben niet zo heel moeilijk, maar als je keuze als je hebt, dan graag Coca-Cola. Ja, oké, okay, ik snap je. Ja. Ik, ik ga je zo meteen vragen welke van de twee er eerder was volgens jou. We gaan even ja. beginnen, Gerben, met Coca-Cola. De frisdrank die door een apotheker in Atlanta werd bedacht... en al snel overal bekend werd. Het drankje ontstond in een apotheek... waar het eerst als een soort van medicijn verkocht werd... Mm -hmm. Fun fact. Er heeft ook ooit cocaïne in gezeten. Een soort van uh, planten... Uh, ja, die coca-bladeren. Ja, die coca-bladeren. Uh, later groeide het uit tot een uh, wereldwijd merk... met herkenbare reclames en een iconisch stresje. En dan Pepsi, de frisdrank die eerst Bad... nee, sorry, Brad's Drink heette... toen een apotheker het mengde in North Carolina. Pas later kreeg de naam Pepsi-Cola... toen het populair werd als zoet en bruisend drankje. Pepsi werd groot door slimme slogans en marketingcampagnes. Toen de jaren heen veranderde de uitzending vaak... Maar de naam bleef altijd. Ja, dan Gerben, naar jou de vraag. Wat was er volgens jou eerder, Coca-Cola of Pepsi? Ja, ik had het al ingezet. Als het medicijn is, als je dat meerekent... dan sowieso Coca-Cola. Maar ja, ik blijf bij Coca-Cola sowieso. Ja. ja, de balans. Coca-Cola komt uit 1886. Pepsi uit 1983. Je had dus gelijk. Yeah. Lekker man. Van harte gefeliciteerd Gerben. We sturen ja, het van. 538 Zomerpakket naar toe. Ja, helemaal. toch. je En nog een hele fijne donderdagavond. Hé, hey, van het hè? bye Hey <laughs> Ni loco Try to love De Swift en Open Light hoorde je op 538. Met Alesso, Nate Smith zometeen. Hier is Katy Perry. Dit is Dark Horse. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Uh-huh. Let's rage. I knew you were. You were gonna come to me. And here you are. But you better choose carefully. Cause I. I'm capable of anything. Of anything. Make me That they The Smith en I Like It hoorde je op 538. En Eva Vloon zometeen ook met nieuws. Ja, Friese kinderen die krijgen druk op school. Ze krijgen namelijk allemaal nieuwe leerdoelen... en die gelden in de rest van het land niet. Oh, wat dat is hoor je zo. Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om kwart voor tien. Rob Schepers en de Week in One -liners.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 Knor wereldgerechten, nu 1 plus 1 gratis. En chocomel en fristi, 1 liter, nu voor 89 cent. Kom snel naar Dekamarkt. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Handig, wat je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet. 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.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 Voor maar 1,99. Lidl, u verdient het. Vergeet het speelkwartier. Dit wordt een speelweekend. Nu bij Kruidvat tot en met zondag heel veel speelgoed. Tweede halve prijs. Nou, wie als eerste bij de winkel is. Hohohoho! Kruidvat, steeds verrassend, ja. altijd voordelig. 5, 3, 8. Jordi met zo Met zometeen het nieuws waarom vieze kinderen het straks nog drukker krijgen op school. Eerst Golden. Mario I was alone, huh? Oh, to watch in, huh? Give me the throne, I didn't know how to believe I was a queen.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 from waiting. <laughs> Stay. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over onderwijs. Ja, Friese kinderen krijgen het hartstikke druk op school. Want naast de gewone lessen moeten ze vanaf augustus ook op school bewijzen. dat ze bewuste deelnemers van de Friese cultuur zijn. Oh. Hebben ze bij de provinciale staten besloten. Nou, hoe word je dat dan? En dat hoort natuurlijk bij dat je goed Fries spreekt. en de taal ook actief gebruikt. Dus uh, Fries wordt sowieso een verplicht vak op nee, scholen. Echt waar? Nou ja. Vind je, vind je dat erg? het oh. even te denken. Nou, sorry, ja, ik wil niet heel Friesland achter me aankrijgen, maar ik vind dit toch stom. Leer gewoon, kinder, ja, maar leer gewoon kinderen dingen waar ze, waar ze iets aan hebben. Ja, maar als je denk ik, in Friesland woont, denk ik wel dat je er wat aan hebt. Dat het soms ja, maar... makkelijker is om met mensen Fries te praten. Maar dan dat het ga je, heel erg in die cultuur zit. Dan ga je de grens over en dan heb je er helemaal niks meer aan vervolgens. Ja, maar dat geldt voor alle landen. Buiten de grens heb je ook weinig aan Nederlands, hoor. Nou ja, ja ik, ik kan zo nog wel even wat meer dingen opnemen. Maar, op de, maar, <laughs> Sorry dat ik je onderbrak. Nou ja, En een ander ding is dat ze de cultuur eigen moeten maken. En wat ze dan met dat laatste bedoelen, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. We hadden het hier even op de redactie over. Toen uh, dacht uh, uh, onze producer Ewan dat, we dan, dat ze dan misschien heel goed moesten leren schaatsen. Maar uh, uh, ja, wat dat inhoudt. Ja, kijk, oké, okay. een stukje cultuur over je provincie of waar je vandaan komt. Dat je dat een beetje meekrijgt. Vind ik nog tot daar naartoe. Daar, daar, daar, ja, vind, ik niet, vind ik niet heel erg. Ben wel, ik, heb, ik heb wel de mening dat je ouders dat zouden moeten doen. Of gewoon je omgeving. Hè, laat dat lekker van school af. Mm -hmm. uh, maar dat vind ik nog tot daar naartoe. Maar verplicht de Friese taal leren. Dat vind ik zo stom. Als in ik vind de Friese taal niet stom. En ik vind het ook niet stom dat ze een Friese taal hebben. Maar leer gewoon kinderen op school. Waar ze echt daadwerkelijk iets aan hebben. Ik had, vroeger had ik Frans. Mm -hmm. Nou, Wanneer heb jij iets gehad aan Frans? Ja, dat heb nou, ik niet heel vaak meer gebruikt. Maar het is soms wel makkelijk als je... Nou ja, als ik nieuwsdingen lees... Uh, en ik, nou, ja, nou ja, niet heel vaak. <lacht> <lacht> nee, maar op nou. zich is het wel... Wat, wat ik wel denk is... En dat, is, dat gaat dan niet op voor het vries. Maar doordat je al die talen een beetje geleerd hebt... Begrijp je andere talen ook weer sneller. En kun je dingen beter plaatsen. Ja. Uh, als je nou, okay, een taal dan, zou leren... Ja. Ja, ja, sorry, ja nee, ik vind het gewoon heel stom. Ik, ik denk vind het ook gewoon... niet een ijzersterk argument van nee. mezelf hoor, maar. Uh... <laughs> het is ook niet een ijzersterk argument van mijzelf eigenlijk. Maar ja, goed, dat is onze baan hè. We, ja. We, we, we roepen een ook wel wat. Slap hier. Een beetje slap lullen. Beetje slap lullen. Wat zat hem, sorry? Dat was het eigenlijk nou, wel. Eigenlijk. Dankjewel, uh, Eva. En dan uh, zal ik mij uh, proberen minder op te winden over de Friese taal en over school daar en zetel. avond show maar nu. Lucas en Steve. dit is Believe It. Only a second ago.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 It's about the stars, let's take it to the next level. Just like the spaceship up, and white lights are shining on.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 In mijn ogen. Dat heeft niets te maken met Roxy Dekker en Loser, die je net hoorde op Vijzenjacht. Het heeft wel te maken met Erben Wennemars... die vanavond op de tribune tijdens de Olympische Spelen... toen uh, Joep Wennemars op de 1500 meter aan de bak moest. Uh, hij staat te juichen nadat Joep Wennemars echt een waanzinnige tijd heeft uh, gereden. Het was helaas niet goed genoeg voor een podium. Maar wat er dan gebeurt... Is, nou, we, we kunnen even luisteren, je hoort de commentatoren van, uh, van Eurosport. En, uh, nou, laten we even luisteren, dan, dan, dan krijg je een klein beetje een beeld van wat hier nou precies gebeurt. Van het uh, bronzen op de 1000 meter in terrein. Ja, Zo dus, ja, eerst heel blij natuurlijk, want ja, het was een Olympisch record op dat moment. Ja kijk, op dit moment ja. met 1,43, wat verwacht je eigenlijk, dat nee. is podium. En daar gaat een brilstuk. <laughs> iemand die die denk je verder niet kent maar ja hij was zo hard aan het juichen en hij pakte een, een, een random meneer die daar ook op de tribune zat ja. volgens mij een medewerker die pakte die bij zijn hoofd en die begon die te zoenen en uh, uh, die bril van die man breekt gewoon in tweeën die man kan daar ook niet om lachen wat ik me ook wel weer kan voorstellen want je wordt ineens door een vreemde kerel vastgepakt ja je ziet je ziet zeg maar die bril die gaat in tweeën inderdaad terwijl Erwin Wennemarsen hem een kus en een knuffel tegelijkertijd geeft en daar komt een soort van verbazing op het gezicht van die wildvreemde man voor Want ze kennen elkaar niet, dat kun je ook heel duidelijk zien. En Erwin die roept nog iets. Oh, oh, oh shit. Maar die is, ja, die is ook nog half aan het juichen. En die rent heen en weer. Nou, het is echt een absurdistisch <lacht> moment. Ik heb het even op mijn Instagram story gezet. Jordi Warnes op Instagram. En uh, daar kun je het even kijken. Ja, ik heb het inmiddels denk ik echt al honderd keer gekeken... in de afgelopen minuten. En met tranen met uiteind van het lachen. Wat een waanzinnig. Maar ook gewoon Erwin die natuurlijk zo ontzettend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 Choose us every time <laughs> We were California dreaming Our whole life fit in that car Didn't I have a to sleep in we kept each other under a ceiling full of stars These days, these nights, changing I'm up, My mind, my mind, set on you I'm not afraid to say it To say I do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 zo meteen de quiz over vandaag. En eigenlijk is vanavond de spannendste editie. Want als je die wint, dan ga je er vandoor met 100 euro. Maar als je mee wil doen, moet je eerst antwoord geven op de kwalificatievraag. En die luidt, Eva. Uh, de Olympische sporters worden volgende week in Heerenveen gehuldigd. In welke provincie ligt Heerenveen? Ja, dus in welke provincie ligt Heerenveen? Stuur je antwoord in via de uur web Wie weet, win je zo meteen 100 euro.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 Ik ga het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 Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Gelukkig getrouwd, ik ook.